Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Obama heeft tijdens een lezing in Zuid-Afrika... in bedekte termen kritiek geleverd op zijn opvolger Trump. Zonder naam te noemen sprak Obama zich uit tegen leiders... die vreemdelingenhaat aanwakkeren en angst zaaien. Volgens de oud-president kan een de democratie niet goed functioneren... als politiek leiders betwisten dat er objectieve feiten zijn. Obama hield de jaarlijkse Mandela-lezing voor een gehoor van 15.000 mensen in een cricketstadion in Johannesburg. Na de zomervakantie kampt het basisonderwijs waarschijnlijk met een tekort van bijna 1300 leerkrachten. Bijna een kwart van de schoolbesturen bereidt zich voor op een nieuw schooljaar met onvoldoende onderwijzers. Dat blijkt uit een onderzoek in de opdracht van brancheorganisatie PO-raad. Voorgaande jaren lukte het scholen meestal nog wel vacatures na de vakantie op het laatste moment in te vullen. Maar dit jaar is dat niet zo. De Rabobank en ABN AMRO hebben met duizenden klanten nog altijd geen compensatieregeling getroffen voor dure rentederivaten. Dat blijkt uit een overzicht van toezichthouder AFM. Jarenlang verkochten de banken derivaten aan in totaal 19.000 kleine en middelgrote bedrijven. De producten moesten beschermen tegen rentestijgingen. Maar toen de rente daalde moesten de bedrijven bijbetalen en dat was hen niet duidelijk verteld. In 2016 werden afspraken gemaakt over een compensatieregeling. Maar Rabobank en ABN AMRO hebben die dus nog niet. Voor de kust van België is een grote groep dolfijnen gespot. Het gaat om zo'n 25 tuimelaars met enkele jongen. Ze verplaatsen zich snel in noordelijke richting en zouden dus ook in Nederlandse wateren kunnen opduiken. De dieren werden opgemerkt vanuit een vliegtuig dat een controlevlucht maakte. Er worden wel vaker dolfijnen gezien voor de Belgische kust, maar nooit zoveel als nu. Het weer een heldere avond, minima vannacht 12 tot 16 graden en er is kans op een mistbank. Morgen opnieuw flinke zonnige periode. Het wordt dan 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort.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 Angela Janssen, de Rockridge. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En zoals ik, we in de afgelopen afleveringen uh, een één speciale band uh, centraal stellen... heb ik dat ook deze keer gedaan. En deze keer is dat Iron Maiden. Uh, 1 juli aanstaande staan ze in de Gelre Dome. En voor zover ik weet is het uitverkocht. Helaas. En uh, van hun allereerste album uit 1980 is hier The Prowler. Iron Maiden, opgericht in 1975 in Londen en de band wordt vaak gezien als een van de meest kenmerkende en invloedrijke van hun stroming in het heavy metal genre, the new wave of British heavy metal. En hun, de naam Iron Maiden verwijst naar een foltertuig uit de middeleeuwen, een ijzeren kist met pinnen aan de binnenkant die kon dichtklappen. En hun unieke geluid uh, hebben ze tot op de dag van vandaag weten te behouden. En van dit eerste album, uh, getiteld inderdaad Iron Maiden, uh, konden jullie luisteren naar Prowler. En uh, ik denk dat de kenners al hebben gehoord dat dit niet Bruce Dickinson was... Dat klopt, dit was Paul Dienno, die in de eerste beginjaren tot 1981 de zang voor zijn rekening nam. Tot zover de informatie. We gaan naar Finland. Amorphis van het album Tales from the, the Thousand Lakes is hier Black Winter Day. De volgende band is ook geen onbekende, zeker niet in dit programma. Van het album Catacombs of the Black Vatican is hier Black Label Society met Angel of Mercy. Ja, en de volgende is weer uh, Iron Maiden, de band die in deze uitzending uh, centraal staat. En uh, ik heb uh, uitgekozen een nummer van het album Peace of Mind. En uh, de onafholbare stem van Bruce Dickinson is op dit album uh, te horen. En het nummer heet Flight of Icarus Thank you Iron Maiden, een band die al wereldwijd 100 miljoen albums heeft verkocht. En dat zonder dat ze ooit echt mainstream zijn geweest. Een hele prestatie. De volgende is een album he dat heet Hammer of the Witches. En daarvan gaan we het titelnummer draaien. Hier is Cradle of Filth. We gaan snel door naar de volgende dummborgje van hun nieuwe album. Ionian is hier The Phoenix. Ja, voor de volgende band hoeven we niet heel ver. het nog, even naar de overkant van de straat lopen. Funeral Horror van het album Phantasm is hier The Graveyard Silence. Zo'n heerlijk stukje onvervalste death metal. En uh, we gaan naar onze thema-band. Alweer. Iron Maiden van het album Seventh Son of oh, a Seventh Son is hier, de clairvoyant. Is Halloween van het album Keeper of the Seven Keys? Is hier Living Ain't No Crime? Volgende band is uh, binnenkort, als ik het goed heb in augustus, precies datum ga ik zo even voor je opzoeken. Is Iced Earth. En uh, ze komen binnenkort naar Alkmaar, naar het Poppodium Victory. Dus hou de kranten in de gaten. Van hun album, Plagues of Babylon, is hier een best wel mooie ballad. If I could see you now. Way. I grieve in silence. So much I've learned in life today. Still I need your guidance. You always. And in no rage Taking things for granted En uh, ja, ik heb het even opgezocht voor de liefhebbers. Iced Earth, aanstaande dinsdag is dat in poppodium uh, Victory in Alkmaar. En voor zover ik kan uh, beoordelen, zijn er nog steeds tickets beschikbaar. En dan vrijdag 29 juni, wel leuk eigenlijk, voor de death metal liefhebbers Nile. Oh, dat is kikken. <laughs> en ook daar zijn nog tickets voor beschikbaar. En dat is bij poppodium Victorie in Alkmaar. Dus kijk even op de website, daar kun je ook de tickets bestellen. En uh, we gaan verder met nog een, uh, eigenlijk best wel een mooie ballad. En van een band die eigenlijk niet zo heel erg bekend is bij het grote publiek Danzig. En van het album How the God... God's Kill is hier het titelnummer. How did the gods kill... Cannot in this morning of my life show me how the God That cannot in this morning of my life show me how the God Net dan zijn we aan het eind gekomen van het eerste uur van geen lompen, maar zware mentalen. En ik moet nog even een kleine correctie invoeren. Dat uh, op het moment dat deze radioshow uh, in de lucht gaat, is het concert van Ice Earth al bezig. Dus als je het dan nog wil zien, dan moet je echt heel vlug. Misschien dat je dan net op tijd bent voor het einde van de Support Act. Zo. En uh, we gaan eruit met onze uh, bekende filler Apocalyptica en Aion. Tot na het nieuws.